Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Koolse Kringen, staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roldboel, Leonard Joosten, Bernard Robbe, Ben Lone. De techniek is vanavond in handen van Nick Ruland. En onze gasten zijn Piet Dirks, Joop Natrop, Erik van Poppel. Twee... Uh... Maar ja, eigenlijk alle drie bekende namen. Ik wou net gaan zeggen Joop, uh, Natrop en Erik van Poppel. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje huisgenoten van het geloof hier. Hè? Dat kun je wel stellen, ja. Dat kun je wel stellen. Met hen gaan we praten over uh, Einde van de Log. Kom, kom. Dreigt. Kom, kom. Dreigt. Oh, dreigt. oh, dreigt. Dat was de kop in het Brabants Dagblad. <laughs> ja, dat klopt. Of iets dergelijks toch wel. Ja, zoiets, ja. En uh, Piet Dirks viel op uh, door zijn uh, ingezonden brief in uh, Goorlens Belang. ...een kritische brief over de gemeentegids. Ik meen, Piet, dat ik daarna in Brabers Dagblad... ...ook nog een ingezonden brief van jou heb gezien. Ik denk over het Wilhelmus en het Nederlands elftal. Ja, over het Wilhelmus en het Nederlands elftal. Nou, uh, we, ik heb zo onze onderwerpen bekendgemaakt... ...maar we beginnen maar eens wat er uh, in het nieuws was. Uh, ons uh, traditionele rondje waarmee we altijd beginnen. Uh, Els, wil jij beginnen? Ik wil wel beginnen. Ik vond het eigenlijk wel grappig om te lezen... ...dat uh, de clubs Compaan de Bocht een uh, middag hadden georganiseerd voor jonge ouders. Of jonge alleenstaande ouders, alles waar. En er kwamen zowaar 200 mensen op. Dat zou ik nooit gedacht hebben. Maar dat is wel gebeurd. En die mensen die konden daar gewoon zakelijk informatie krijgen... ...maar ze konden ook allemaal leuke dingen doen elkaar te leren kennen. De bedoeling was een steuntje in de rug. Maar wat ik met enige verbazing las, was dat je ook je bolle buik kon laten beschilderen. Mm -hmm. <laughs> ja, dat zag ik voor mezelf niet snel. Nou, vroeger, vroeger, vroeger zag ik mij daar niet zo gauw op af rennen om een bolle buik te laten beschilderen. Maar kennelijk vinden heel veel nou, is leuk. jonge moeders dat leuk. Oh ja. dat is gewoon door nou, ik vond het wel aardig. Ik denk, hé, hey, Zo'n initiatief hebben we nog nooit gehad voor al die jonge ouders bij elkaar. En kennelijk is er behoefte, aan want anders komen er geen 200 man op nou, af. Dat was mijn nieuwtje. Dat was jouw nieuwtje? Ja. Eens kijken, wat is mijn nieuwtje? Ik ben mijn knipsels vergeten, maar wel heb ik nog in mijn geheugen zitten. De besmeuring van het heilig haardbeeld in Gohlen met, met de rode mening of iets dergelijks. Ja. Uh, in Riel was er iets uitgehaald uh, dat er lijkt meer een reclamestunt te zijn. Uh, daar was het in uh, rood, wit, blauw. Dat ze leek een link te hebben met, met een festiviteit aan de overkant. Um, ja, het is in het duister tasten. Uh, pastoor Martin van Zutphen zei zondagochtend in de kerk, ja je kunt wat hebben tegen de kerk en tegen het grondpersoneel, maar uh, om nou... Wat tegen Christus te hebben, dat, uh, vond hij, uh, dat kon hij toch op geen enkele manier begrijpen. Nou, ja. of, of tegen beelden gewoon. <laughs> geen beeldenstorm meer, nee. Nee, zou je denken. Nee, nee, Nou ja, goed, ik denk dat er nog wel wat meer over te zeggen valt, maar dat was ik toch eigenlijk vanavond niet van plan. Dat kan misschien uh, een kolom worden. Uh, en gisteren was het heel druk in het Jan van Bezouw. Gisteren uh, was er uh, kloosterfilm, 17 uh, korte verhalen van de stichting Verhalens die uh, daar juweeltjes van maakt van die, uh, van die uh, verhaaltjes. Het zijn hele korte, kleine verhaaltjes. Het onderwerp kan ook heel klein zijn, bijvoorbeeld over het uh, knippen van haren. Maar uh, da daar uh, kan toch op een of andere manier uh, indringend en indrukwekkend over uh, gesproken worden. Ik heb het allemaal gezien. Ja, het was zeer interessant, zeer veel belangstelling. Nou, het was druk hoor. Bij, bij twee, twee vertoningen, de tweede ronde zat, ook, tweede ronde zat ja. ook vol. Ja, zo goed was ja, wel. Goed als wel. Ja, ik, niet, maar ik was wel niet heel van mezelf. Dus ja. Ik heb niet daar binnen. Het was erg druk. Mensen ja. stonden helemaal tot voorbij de. Eigenlijk tot bij de ramen van de bibliotheek in de rij. Nou, ja, dat ja. hebben we nog nooit ja. gezien. Ik heb de drukte ja. gezien, inderdaad. Ja, Je hebt het, het ook, ook gezien. gezien. Ja. Ja. Ja. ja, nou, dat is toch wel mooi, zo'n succes. Zo is het. Nou, jullie doen ook mee, hè? Wat was er in het nieuws? Uh, Joop. Nou, uh, veel, denk ik. Maar wat mij vooral bezighoudt. Uh, is het uh, sportgebied. Toch niet Johan Cruijff hè? Ja, juist, juist, juist Johan Cruijff. Juist Johan Cruijff. Want gisteren toen hebben we dat hele seizoen ja. we hebben daar allemaal gevolgd daar in Amsterdam wat er allemaal gaande was. Interview gezien met Edgar Davis, die zwarte jongen met die ja. rasta club. Niemand wilde wat zeggen, ook Davis niet, maar vanmorgen laat ik tot een stomme verbazing in de krant dat de boos doen of van het hele spul, dat was Johan Cruijff zelf. Die had, Tijdens de vergadering had, die zou die racistische opmerkingen hebben gemaakt in de richting van Davids. Dan denk ik van ja, als dat zo is, dan gaat het op broeken een beetje afzakken. Zo'n icoon van Johan Cruijff bij Ajax, die zich kan permitteren om tijdens een raad van commissarissenvergadering samen met de ledenraad van Ajax, om daar tegen Davids dus racistische opmerkingen te maken, ja, dat gaat me er echt te ver. Ik denk dat hij zich dit niet meer kan permitteren. Nee, maar tot, nou, maat, tot overmaat ja. van Ramp. Ik denk dat je zich dat wel kan permitteren op een gegeven moment. Want meneer Sepp Blatter. Ja. Die ken je ook. Dat is de, de, de voorzitter van de nee, FIFA. Nee, dat is schurk. Ja, dat kan wel zijn. Ja, dat... Maar die zat van de week op zijn deuur gemaakt, zat hij dus te bekonderen in een televisieinterview van ja, ik vind het helemaal niet zo hoor Dat mag best. Dat moet kunnen. En Een keer een racistische opmerking tegen iemand in het veld. Ja. Daar is een spelletje ook voor gemaakt. zei hij toen in mijn zoveel woorden en de afloop geef ik elkaar een hand. En het is over. Ik denk ja, jongens, kom op, zeg. Kom op. He, waar zijn nou al die fair play borden voor op die voetbalvelden? Nou, dat wordt in Engeland ook niet genomen. Maar nee, nee, heb, nee. Je, nee. heb je vanavond het interview met Cruijff gehoord? Nee, want ik kan de man niet meer horen. Namelijk. Nee, maar hij zou een verklaring geven. Want die opmerking over Edgar Davids, die is namelijk al gemaakt in juni. Nou komen ze er pas mee naar buiten. En of de context is zoals meneer de voorzitter dat vertelde, ja, ja. is niet duidelijk. Dus ik, had, ik kon ook niet, want ik moest hier naartoe. Ik had graag dat interview ja. met Cruijff gehoord. Ja, dacht, ja, dat ja dat laat, me horen, laat maar horen, zegt Frits Abraham. Laat maar ja, horen. Laat maar horen, ja. Eén ja, ja, ja. ja. ding waar vast vaststaat is natuurlijk dat meestal de opmerking van een ander dan door de rest worden ingekleurd. Ja. Oh ja, ik bedoel, daar ben je dan eigenlijk zelf niet meer bij. Nee, Maar, bedoel, wat, wat wat bij. Zegt. maar waarom moeten we dan, dan, dan gisteren daarop terugkomen nadat David zoiets zegt. Hè? Dan zegt hij ten haven de voorzitter van de raad Commissaris van commissarissen van Hagens. Die zegt ja, ja, dat heeft hij gezegd en bla bla bla. En ik heb zelfs overwogen, zegt hij, om daar iemand in die vergadering te gaan schorsen voor dit soort opmerkingen. En dat nee. had hij in juni moeten doen. hè? Ja, Zou maar ik hij denk. gaf de indruk dat het dus recentelijk was van gisteren. Nee, nee, maar dat is niet zo. Dat kan ik beweren dat dat niet zo is. Nee, ik hoor wel... dan, dan gaat de discussie, dat is typisch Dan gaat het over een vormkwestie. En hij heeft dat duidelijk gezegd, er zijn mensen bij aanwezig geweest, ze hebben het niet naar buiten gebracht. En ja. Davids heeft het niet naar buiten gebracht. Mm -hmm. Journalisten zijn gaan vissen en die hebben dat toen uitgewerkt uitgevonden en toen hebben ze uiteindelijk ten haven gevraagd en die komt dat niet te ontkennen, die moet nee, zeggen nee, die, komt, die ontkennen het niet Punt. Punt. Nee, maar goed, een leuk moment om dat soort discussies op te raken. Het, het, het lijkt een beetje op met motten gaan gooien na nee. afloop eh, Amerikaanse toestand ja, ja, ja, ja. <laughs> maar het is waar, Kruijf moet nu maar eens even uit de publiciteit maar nou, nou, heel nou, dat club, die hele club nou, trouwens hoor, de, uit de publiciteit, publiciteit aandeelhouders mogen van mij ook uh, wat mij betreft nooit meer erin ja. en het tweede heeft ook met sport te maken want ik <laughs> begin me toch heel erg zorgen te maken over de ...desporabele toestand waarin onze... ...velden? Nee, niet de velden. Die gingen niet erop lopen. Het, het eerste afdraag was Vowab. Ja, lopen. <laughs> dat, dat, dat, de, de, de gedoodverf kampioen van deze... Van ...deze competitie in de derde klas. Ja, intussen, goed, intussen zijn ze ver voorbij gestreven... ...door GSBW. Ook in de derde klas. Nou, oké, okay, dat is tot daar aan toe. Dat, dat kan gebeuren. Dat kan een keer zijn. Maar als je kijkt naar de uitslagen van... ...gisteren bijvoorbeeld, en je kijkt naar de standen... ...in de derde klasse D van het amateurvoetbal... ...dan staat voorop daar... Op een degradatieplaats. En zou het voor het eerst in zoveel jaren zijn dat ja, het behoud van het derde klassenschap toch een klein beetje op losse schroeven staat. Mm -hmm. He, terwijl er toch een ploeg is geweest die tien jaar geleden nog hoofdklasse speelde nota binnen. Ja. En toen met de noodgang is afgezakt tot nu de derde klasse En daar, ja, dat viel mij dus op dat dat zo slecht gaat. Ja, dat dan heb dan ik dan. ook gelezen. Laten we hopen dat ze in januari als een feniks uit de afstand zijn het, zijn. het hebben oranje schuurs, dat scheelt in ieder geval. En waar komt dat van? Ik heb het allemaal niet zo gevolgd, maar uh, heb jij een korte analyse over de teleurgang dan van VOAB? Nou ja, de, kijk als je de trainer... van ja. VOAB nadert, hè. <laughs> Wat zei je? Het einde van Vohab na Oh ja ja ja. ja. Die daar ben je in de interview. Hoe komt dat op? Hoe, hoe komt dat? Nou ik heb toch het gevoel dat het een, een, een, een, een gewenningsperiode is. Een nieuwe trainer. De oude trainer die daar jaren heeft gezeten. Die is nu technisch directeur om het zo maar even te noemen. Dus de Louis Vergaal van Gaal ja, van, wel van wel Volop, is, en ja. En een hele jonge ploeg. Een hele jonge groep spelers. Die dus daar op dit moment een beetje het elftal omhoog moeten houden. De trots van... Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat er geen kruiven aan had, en van Gaal ook niet. Maar dat ze uh, op een gegeven moment als jonge ploeg, hele jonge ploeg zelfs... Ja. dat het de kwestie van wennen is, ja, even ook, aan, aan, ja, ook even aan, de, aan de manier van spelen in de derde klasse. Dus dat, dat, is, dat is heel anders dan in de A-jeugd bij wijze van spreken. Ja. Dat dat een beetje op gang moet komen. Maar we hebben nog een halve competitie, en ik heb de goede hoop dat... Uh, ...deze jonge ploeg... ...waar toch behoorlijk veel potentieel in zit... Onder de, ...onder de leiding van deze nieuwe trainer... ...dat hij het tweede seizoen... Het tweede seizoen zelf... Uh, ...toch bovenop komt Nou, geval... dat zei ik nou. Zodat... In januari. Z ja, in januari <laughs> dat is nog steeds winterstop. Dan... Oh, nou februari dan. Dan spelen we voetbal achter de tafel. <laughs> nee, maar goed. Maar dat, het mag dan niet zo zijn dat, dat, dat een, een derby... ...als voor op GSBW... ...dat die dus uh, verloren gaat... ...op, op zo'n manier. Dat, dat, dat vind ik... Nee, dat past gewoon niet, niet, dat past voorop niet, dat past dus weet niet. Dus ik zou zeggen, jongens, uh, de, de kikken ze aan. Maar het is dus gewoon uh, wat onervarenheid van een uh, te jeugdige ploeg. Ja, wat, kijk, om maar een voorbeeld te noemen. Ze staan met 3-1 voor gisteren. In de thuiswedstrijd ja. tegen SBC. Tegen de Zon- en Bruggel combinatie. Met 3-1. De scheidsrechter die heeft een, een, een, een, een, een wekker bij zich. Of een horloge of zo'n ding, of hoe zo'n ding? Een uh, stopwatch. Een uh, stopwatch, ja, nou ja, oké. Okay, goed, stopwatch. En dat ding dat loopt kennelijk op suikerwater. Want die laat maar liefst 97 in plaats van de 90 laten spelen. En uitgereden in de 97 e minuut maakt SBC gelijk. Ach. Dus één punt in plaats van drie. Mm -hmm. En zo is het voor meerdere keren gegaan. Nou, dat is dan jammer dat het zo is. En daar moet je dus als ploeg moet je je daaroverheen zien te stellen. En dat gaat ze lukken, daar ben ik van overtuigd. Oh, oh. Maar ik maak me er wel druk om. Ik maak ja, maak je, je dat ja, druk om? Goed. En uh, ja. ja, 90 minuten zijn 90 minuten of waar er uh, ja, blessure tijd is. Blessure is natuurlijk. Oh, ja. Ja. Ja. En, en dan krijg je een weer van de scheidsrechter dit en de scheidsrechter dat. Hm. Nou, ze hebben gelukkig een klein beetje de kop dicht gehouden, want dat hebben ze intussen wel geleerd. Want vroeger op die velden, en zeker in de lagere klasse. Als je dan hoorde wat er allemaal aan broodbeleggen over het veld heen vloog, afkomstig van die spelers, dan oh. ja, lusten mijn honden nog geen brood maar goed. Goed, dat was jouw tweede punt. Had je soms nog een derde of weet je het bij later? Nou nee, ik, ik, ik kan al een heel verhaal oh ja. over, over, over Irene maar dat weten we allemaal. Die heeft goed gepresteerd dit weekend. En uh, goud, zilver, zilver en elfde, nou ja, dat uh -huh. uh, ja, is toch niet slecht. Nou, als je niet in vorm bent, is dat best goed. Ja, dat vind ik ook. <laughs> en ze was niet in vorm? Nee, nee ze, ze was niet in, in vorm. vorm. Nee, zelf. Ja. Uh -huh. Maar we kijken al uit een feestje op het Orengeplein weer. Dus, uh, ja, daar heb ik geen geld mee voor, hè. We uh, moeten met die feestjes bezig blijven. We maar hebben geen oranjeplein meer. We hebben geen oranje oh, plein meer. Nee, ook oh, dat ja. ja, ja. Nee, niet alle feestjes hoeven geld te kosten. Nee, dat hoop daar ik ook op eigenlijk volgend jaar. Uh. Ja. Ja. Jij, ja, wel. Ja. <tie> <tie> ik zing wel mee. Nou, we Erik, Erik van Poppel, wat is er jou opgevallen in het nieuws? Ja, nou er is al veel gepasseerd. Maar één ding wat mijn oog trok, was in Boxmeer schijnen ze wat oude dingen gevonden te hebben. En dat was 70.000 euro waard. Maar dat, uh... dat blijkt nu anderhalf miljoen op te leveren. Ja. Nou, als je dan hier het archief in loop, dan kom ik ook een hoop oude dingen tegen. <laughs> ja, anderhalf miljoen is niet nodig. Maar... Ja, als daar, als dat ook iets uit kan vallen... Dan... Ja, nou, dan ja. moet dat, moet dat dan wel lukken. Ja. Als dat, dat dus goed getaxeerd wordt, hè? Ja, god. Welk archief bedoel je? En daar waren alleen maar het rijke log verleden. Oh, log, ja, ja. Er zit toch nog iets meer in als alleen potten met botten. ja ja is wellicht. Is er, is, er, is er ook hoop. Dat is er altijd, weet je. Ja. ja. Ja, en verder. Ja. Was het leven leuk? Wat zeg ik? En verder, zei jij, was het leven leuk. Zeg. Ja, nou, dat, daar moet je er zelf van proberen te maken. Valt niet altijd mee. Ja. Nee. Maar goed, daar weet iedereen het nodige van, denk ik. Dus een schat in meer Goed. En uh, wie weet zitten wij ook op een schat. Nou, uh, Pieter Dierks... Um, ja, ik heb geen kolom, dus ik wou het toch nog even hebben over die twee beelden. Ach, goed. Um, laat ik vooropstellen voor uh, dat ik het uh, slecht vind. Uh, je hebt met je poten van de eigendom van ja. anderen af te blijven. Ja. En zeker wanneer dat dat, uh, dingen te maken, uh, dat te maken heeft met dingen die de levensbeschouwing betreffen. Dan moet je gewoon afblijven. Mm -hmm. Maar los daarvan, uh, ik zie het, uh, je moet ook niet naar daders gaan zoeken. Ik zie het als een duidelijk teken uit de hemel. Het waren twee heilig hartbeelden. Dus het gaat Christus toch echt aan het hart wat er gebeurt in die katholieke kerk. En het ene werd rood. Dat wil zeggen, het teken is, je moet stoppen in de kerk... Met uh, homo geen hostie, euthanasie geen begrafenis, geloof geen salvator, bejaarden samenwonen geen pastoor. En pastoor die vorige week alweer een artikel schreef over die weigerambtenaar wat nergens op sloeg. Dus het is een duidelijk teken, kerk stop nou met dat uh, fariseer spelen en schriftgeleerden. Mm -hmm. En het tweede, en ook in die volgorde was Riel, daar was het heilig hartbeeld versierd ja. met slingers en vlaggen. En dat is ook een duidelijk teken, namelijk dat uh, gezegd moet worden, zorg nou eindelijk eens weer wat, voor wat vreugde in de kerk. Mensen die vragen om uh, antwoorden op hun levensvragen in 2012 en niet voortdurend van de kerk, die zitten zeuren over allerlei regeltjes en wat niet mag en wat niet moet. Maar dat wil ik maar even zeggen. Dat is toch in de misviering ook zo? Ik heb wel het idee van dat er af en toe een beetje, een beetje boze pastoors zijn. Die denken ja, ja bisschop daar in een bos of waar dan ook. Kijk het even, ik beleef mijn kerk op mijn eigen manier. Ja, en of je het nou leuk vindt of niet, ik doe dat zo. Maar kennelijk, dat wordt al beknot vandaag de dag. Ja, ja. Ja. Ja, ja, nou, en dan ga je er vanuit van het individuele in de mens, maar gelukkig heeft het CDA nou in het afgelopen weekend weer gezegd met de nieuwe voorzitter van Brabant ja. dat we weer terug moeten naar gezamenlijk en we zijn voor ons samen verantwoordelijk en niet voor uh, ieder voor zichzelf. Dat heeft het CDA wat laat in de gaten, maar goed, misschien beter ten halve. En, Is dat weet de onze wat... voorzitter van SCAG van uh, Erik van der Kruis die, die dat gezegd ja. heeft? Ja, ja, ja. ja. Ja. ja, die is voorzitter geworden van CDA Brabant. Ja, hè? ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik vond dat eh, dus een duidelijk teken. Dus we moeten ook eh, ik hoor, vooral niet toeristisch op de kaart zetten. Maar we moeten er gewoon een bedevaartsoord van maken. Want hier zijn er ja, echt dingen gebeurd. Er zijn veel meer bedevaartsoorden in onze omgeving waarvoor veel minder mensen naartoe gaan. Ja. Goed, nou, uh, je hebt me niet helemaal het gras voor de voeten gemaaid... maar het, het zou wel eens een beetje in die richting kunnen gaan. <laughs> uh, nou, prachtig. Uh, over jouw ingezonden brief. Ja. Uh, daar gaat het over het zingen van Wilhelmus door uh, elf, elftal spelers... van het Nederlands elftal. De brief in Brabantsland en de Brabantsland komt. De brief Brieven in Brabantslandland. Ja. Ja. ja. Jij ziet dat, uh, dat daar dus... Uh, uh, de, de witte. oh Nou gaan we dadelijk ook nog nee, de gewoon, zwarte terecht. Gewoon bleken, nah, dat, gewoon bleken, uh, bleken uh, mag niet uit. De, ja. Die zingen. En de uh, jongens van, uh, van, van een wat donker getinte huis. Getint. Die, die getint, die, die zingen niet. Nee, die verrek. Uh, die, ah, ja. Uh, ja. <laughs> nee, nou, ja, die er was wereldkampioenschappen ja. waren het vorig jaar al. En toen viel mij dat op. Ken de tekst niet en toen ben ik ze... Ja. Ja, dat is wat anders. Na zoveel... Dit, het hoort tot de inburgeringscursus, het Wilhelmus, hè. En dit zijn allemaal jongens, zijn dus Nederlanders. Hè? Ja. Goed. Wereldkampioenschap. Het, film, het ging mij opvallen. Ik denk, nee, die ook niet. En die ook niet, niemand dus. Hè? Mm -hmm. Ondertussen, toen heb ik daar al een uh, geïngezonden brief naar het Brabantsland. En Land. En. het Dagblad ja. gestuurd. Ja. De krant. En die ja. hebben er toen een paar <laughs> scherpe dingen uitgehaald. Maar goed, het heeft niet geholpen. Daarna hebben we een periode gehad, stonden er alleen maar eh, blanke eh, Nederlanders in, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En nu, eh, voor veertien voor dagen terug, ik zie het Nederlands zelf alweer staan. Er staan, staan een stuk of vier van die getinte Nederlanders ook, ja, ja. in. En ik denk, och, och, och, och. Ja, en die van, eh, ik weet niet waar we tegen moesten voetballen. Ja, ja. Allemaal, ze zonden mee. De Duitsers ja. vorige week, of het nou Marokkanen of Turken of wat dan ook, ze stonden allemaal uit ah, ja. volle borst. Het, ah. Ik denk, ja, dit lijkt wel afgesproken werk. Van de Duitsers. Nee, van de Nederlanders. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, nou, dat zou nou, ook nog kunnen. Dat ja. de, die heb ik nou. Die getinte <laughs> Duitsers, die, zoals jij die noemt. Ja, neem maar even niet kwalijk, maar dat zijn uh, genaturaliseerde uh, Australiërs, Brazilianen, uh, Mozambicanen, weet ik wat anders, waar ze vandaan komen, uit dan. Ja, maar Douglas komt ook uit Brazilië, hoor. Ja, de, de, die is nou pas geleden, kreeg hij wel het Nederlandschap, ja. terwijl Mau, die, die dus niet, oh, heen, maar goed. Uh. Ja. We hadden het over het CDA, maar goed. Ja. Ja. Maar dat heb jij ook wel opgemerkt, of is dat iets wat, wat alleen Piet ziet? Nee, dat, dat, dat valt mij ook op. Dat valt je ook op. Ik dacht, ik, voor mij, maar ik, ja. ik denk laatste keer, dat... heb ik het niet gezien. Maar denk... vroeger, in die tijd dat Edgar, Edgar, uh, uh -huh. Van David. uh -huh. Davids, toen waren er zo drie, die waren drie van die nijdasjes, weet je niet. Uh -huh. En die hadden dat wel afgesproken. Ja, maar maar een... later, volgens mij, zongen ze weer mee, hoor. Ja, maar, maar nou misschien weer niet, maar ik heb het niet gezien, dus daar kan ik niet over oordelen. Pak nou zo'n jongen als maar... Boularus. Nee, die, ja. die moet dan rechtsback spelen in het Nederlands al. Ja. jongen van Marokkaanse afkomst ik kan me heel goed voorstellen dat die punt 1 de tekst niet weet van het Wilhelms punt 2 denk ik van ja, het zal hem wat echt veel dus, dat, dat die daar niet, niet, niet, eens, niet eens aan denkt dat daar, uh... nou maar daar moet de coach aan denken vind ik, daar ben ik wel met dit eens ja, ja. waarom is het bij voetballen geleden. wel, maar zie je het hockeyteam zie je onze basketballers dat is toch behoorlijk tint zal ik maar zeggen ja. allemaal hoor, geen flauwkul Mm -hmm. so. de, de hockey is trouwens ook knap, knap wit hoor, moet ik zeggen. Ja, maar de basketballers zijn allemaal zwart. Ja, allemaal Amerikanen. Ja. Goed, nou, maar goed. we gaan dit rondje maar besluiten, dan gaan we naar eh, onze echte onderwerpen. Eens kijken, met wie beginnen we? Waarmee beginnen we? Met welk onderwerp? Is dat uh, de, lok, de log, de lokale omroep, is het uh, de gemeentegids? Nou, jij mag zelf kiezen. Uh, oh. Ik zou zeggen, wij hebben eerbied ja, voor op, op, op de gasten. Oh, heb eerste wij, eerste wij, wij, wij wonen hier dus eerste gast. Ja, de gemeentegids. De gemeentegids. Ja. Ja, je, je noemt een aantal uh, zaken... die, die mij uh, zo uh, meteen als, als uh, terecht en, en waar uh, troffen. Van ja, je, je gaat zo af en toe zo door die gemeentegids heen... je zoekt wat op. En, en het is toch vaak uh, dat je zegt... Hè, hè, wat, waar staat het nou eigenlijk? En... en uh, hm, uh, de, de, de, het register wat, wat eigenlijk niet werkt als register een, een raar ding eigenlijk dat, dat was mijn reactie op, op, op, op jouw, jouw brief ja, een beetje de historie. Ik heb een, een, een aantal jaren bij de, bij, de, bij de molens rondleiding gegeven over de, op de molen de visser en molen de Wilde. En toen had ik ook met PR te maken. En toen, zag ik, toen moest ik ook uh, die stukken in de gemeentegids doornemen. Dus ja. vanaf het begin zag ik van hé, hier klopt iets niet. En dat is anders. En dat, dus ging het over de molen. Daar heb ik een aantal uh, iedere keer weer ingestuurd van jongens, het klopt niet. Je moet die motiefformulering gebruiken. Of dat jaar, dat op. Weet ik wat. Nou, daar werd meestal weinig rekening mee gehouden. Wat ik in de loop van de jaren en nou, afdest een jaar of 6-7. Wel merkte dat het stuk over onze molens, dus Rijksmonumenten, de trots van, ja, ja. uh, van, van Goorle, uh, dat die stukken steeds kleiner werden. Hm. Nou, en ondertussen ben ik dus bij de molens weg en dat ding valt bij mij in de bus. Bloed kruipt wat niet gaan kan, dus op ik kijk even. naar de molen. Algerm, ja. uh, oh twee regels. Ja. Over de stichting Akkermolens onder de bezienswaardigheden. Nou, aan een stichting is echt nee. geen bal te zien nee, hoor. Helemaal niks. Zien, nee. in, het, in, het hele, in de hele gids kwam ik het woord molen zelfs niet meer tekenen. Zelfs niet in een trefwoord gisteren. Ja. De, de naam de visser stond er niet in. De, ik denk, nou krijgt de rambam. Ja. Dus ja. ik ging dat eens uitzoeken. een schootje in de koleren? Ja, zo heet dat. Ja, dus, ja. Toen ging ik dat eens doorlezen. En mede dat ik dingen doorlezen kwam ik alweer jullie huisadres tegen van het Jan van Bezouwhuis. Voor de zesde keer met e-mailadres, adres, postcode, nummer, telefoon en weer. Ja. Ik denk, jongens, jongens, jongens, daar weet ik nog het dat... er <laughs> <Ja>. Maar goed. <laughs> dan, dan vallen je dingen op en het werd ja. alleen maar erger. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Ja, ga maar eens een aantal noemen, dat vinden wij. Leuk. Nou, ach. Nou, nou, Jan van Mazou komt er zes keer in voor. Nou, dat is veel te veel. Die molens, die komen er dus niet in voor, dat heb ik al gezegd. Um, de, het, het, het, het, het, um, het thema heet natuur. Ik denk, oh, hartstikke leuk. Er komen foto's in. Ik weet niet wie ze gemaakt heeft. Voor een deel uh, gemeente, stammen ze, geloof ik. En voor een deel misschien van andere fotograafdenweken. Ik, ik ook verder niet ontdekken. Niet maar waarom nou ook. zes foto's van de rechte hei. Ja. En, goh ging ik weer verder. Nou, je komt steeds meer onder de bezienswaardigheden van Goorlen. De Sint-Jan kwam ik tegen. De stichting Akkermolens kwam ik tegen. Ons heemkundige uh, kring kwam ik tegen. En uh, partycentrum um, De Nieuwe Hoef. <laughs> ik denk... Oké, okay, oké. Okay, ik zal het daar dus niet over hebben. Naar af Mijn conclusie was het, over het geheel... toen in het eerste artikel weinig doordacht... inconsequent, willekeurig, rommelig... Oh, camping Brehe scholen wordt genoemd in het geheel. Maar dat er in real drie campings zijn, staat er niet in. Okay. Nou, eh, wat had ik nog meer? Rommelig, eenzijdig. Oh nee, nou moest ik eh, hier opdraven. Dus het is, ik denk, ik ga er toch weer eens een avondje voor zitten. Ja. Ik heb hem nog wat beter doorgespeeld. Ja. Het wordt alleen maar erger. Aha. Eenzijdig. Alle foto's gaan over maar het grappige is, er staat één foto in van Riel. Kerkzicht. Maar uitgerekend, die foto is vanaf Goorles grondgebied genomen. Je oh, houdt ja. het niet voor mogelijk. En uh, hiëten staan erin. Dus wel foto's over de rechte hei. Maar bijvoorbeeld niet van de hartstikke mooie natuurstreek... Rontelei in Riel, die er nieuw is aangelegd. Niks over het Abkoversgebied. Niks over het Rielshoefke. Daar staan fouten in... De boerenschuur verkoopt al lang geen speelgoed meer. restaurant, de drie elementen, is al een tijdje dicht. Ja. De advertentie van een lederwarenzaak, dat brengt weliswaar geld op voor de, voor de, voor de, voor de firma. Maar die staat in Tilburg. Ja. Nou, zo, het wordt alleen maar erger. Af en ik dacht, in mijn naïviteit, de gemeente, die, die gids is van de gemeente Goorle. Ja. Want op bladzijde 1 op de kaft, daar staat het mooie tembleem van Goorlen. Op bladzijde 2 staat het nog eens een keer. Op bladzijde 3 staat het voorwoord, voorwoord van, van onze burgemeester. Ja. Met daaronder dat dit ding dus wordt aangeboden door de gemeente Goorlen. Ik denk dat is iets van de gemeente Goorlen. Ja, Goorle. zou je denken. Hè? Zou je denken. Dus ik had die brief, had ik er ook ondergezet in het Goosblank dat ik die dus stuurde ook naar de gemeente. Nou, ik moet zeggen, heel rap. De adviseur communicatie had mij op donderdag al een brief gestuurd. en een Wie is dat? Type... Dat is Van de Velde. Ja, Velde. Ja, Velde. Een echt PR-verhaal volgens het boekje. Eerst de briefschrijver gelijk geven, dan zeggen dat je het voor het volgende met deels dit en deels dat en, enzovoort. Maar het belangrijkste is eigenlijk het volgende, dat staat. Wat betreft de informatie die erin staat... De uitgever, de uitgever is verantwoordelijk voor het algemene deel en de gemeente uiteraard voor het gemeentelijke deel. Oh, dat staat nergens. Ja, maar wat is het verschil? Het is nou, nog een gemeente... zal, ik, zal ik even technisch uitleggen? Gemeentelijk. Nee, nee, we hebben drie delen. Oh, drie delen. Ja, we hebben één. ...dan noem ik dan maar het gemeentelijk deel... ...met alle wethouders en allemaal okay, dat spul allemaal... Hè. ...dan hebben we een deel... ...ik noem het maar het organisatiedeel... ...dat gaat over organisaties, verenigingen... ...voor wat bijvoorbeeld die molen zou erin moeten... ...de, de, de EHBO... ...en we hebben een bedrijvengedeelte. Hmm. Dus alleen zegt hij... ...volgens hem is alleen de gemeente alleen verantwoordelijk voor deel oh ja. 1... Maar die, wek, die indruk wek je niet met het uitbrengen van dat ding. Nee, Als dat zo was, zou die burgemeester er niet in moeten staan. Ja. Bovendien, ook in de hele layout kom je dat soort uh, dingen niet tegen. Nou, lang verhaal kort. Mijn conclusie is... A, het loopt hartstikke door elkaar wat hier nou privé is... wat die reclamefirma bedacht heeft of doet of wat de gemeente eigenlijk wil... Ja. Als er fouten in staan, dan verschuilt de gemeente zich erachter van, ja, maar het is niet helemaal van ons. Dan denk ik, ja, maar in de beleving van de burger is dat toch wel. Oh ja. En ze zeggen zelf ook in dat voorwoord van de burgemeester, dat de, ik weet niet meer precies hoe het er staat, de gemeente dit dus aanbiedt. Ik weet eerlijk gezegd, hoe je het ook draait of verkeerd, maar de gemeente is toch verantwoordelijk voor de inhoud van de gemeente. Ja, toch luisteren ze wel, hè. Ja, maar nou, dan zeg ik vervolgens, dan heb ik vorige week woensdag dus een stuk in die, in die Gools Belang, ja. een heleboel mensen die kennen mij bijna, ze noemen me al bijna Mario, maar ze <laughs> zeggen nee ik ben Bron Piet. Maar goed, die mensen zeggen oh dan moet ik eens kijken want hij ligt al bij het oud papier, ja, ja. een week na dingen, dus dit dure ding is al weg. De gemeente zelf leest dat... Nee, het bedrijfsleven leest dat ding ook niet... ...want anders hadden ze die fouten er zelf al uitgehaald. Ja. De gemeente leest het ook niet... Ja. ...want dan hadden ze toch al lang moeten zeggen... ...van jongens, dit kan toch niet? Ja. Ja. Dus mijn conclusie... ...het is een rommeltje... ...het loopt hartstikke door elkaar. Nou, Heb je, je gevraagd op... ook nog ergens... ...want je informeert je heel goed... ...kennelijk wat het de gemeente kost? Nee, ik weet dat de oplage... ...11.000 uh, exemplaren is... De bedrijven worden allemaal lastig gevallen. Die moeten er wel in adverteren, want anders zijn ze niet bij de tijd en niet bij de gemeente. Maar je krijgt hele rare situaties. Nou, je, moet, je kunt er ook mee lachen hoor. Door zo is het nou weer niet. In, de, in het organisatiedeel, daar heeft Goorle twee apotheken. Vijf tandartsen, negen basisscholen. In het bedrijvenregister, één apotheek, één tandarts en alleen de Camillonschool. Dat je in dat bedrijvenregister alleen maar komt als je aan, die, aan, aan dat bureau wat er geld aan verdient en op geld betaalt. Ja. Dat staat dus nergens. Er nee, nee. staat ook nergens in dat hele ding. Van ja, voor dit deel is de gemeente verantwoordelijk en voor dat deel niet. Dan moet je ons niet op Staat nergens. Nee, nee. Het is een zooitje. Er is geen verantwoording afgelegd. Het is nee. niet transparant, het is niet duidelijk wat je daar in je handen nee. hebt. Mag ik nog twee leuke dingen vertellen? Want anders wordt het toch zuur allemaal. Hè? Er staan twee foto's in, zelfs twee, weer twee. Waarom nou twee? Over het. Trambaantje. Nou woon ik toch al sinds 1972 in Goorlen. Ik denk, waar ligt dat ding? Mm -hmm. Ik ja. denk dat ik het ongeveer weet. Maar ik denk, ik zoek het op. Want gemeente in 2012. Ja, ik nou, ik ga kijken. Bijzonderhedenregister, komkaart Goorlen. Geen trambaantje. Oh. Straatnamenregister, komkaart Goorlen. Niks. Riel heeft geen register van bijzonderheden. Heeft ook geen register van straatnamen. En in de losse opzomming van straten in Riel. Niks. In Goorlen dan... Ook niks? Dan denk ik, wat verdorie. Achterin zit het postcode register van Goorlen. Hoezo moet dat erin van de gemeente? Goorlen niks. Van Riel, ook niks. Ah. Nou, tweede. En dat vind ik nog eens het allerlei mooiste wat ik daarnet al noemde. Onder bezienswaardigheden. heeft Goorlen niks te melden. Maar dat had ik al verteld, hè. De kerk. Daar staat wel het partycentrum. Ja, de, partycentrum de nieuwe hoef. De nieuwe hoef. Ja. En, en toen dacht ik, wat raar. Nou... Zat ik van de week weer te kijken. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat is toch geen monument. Jawel hoor, dat bedrijf heeft dus een advertentie geplaatst achterin. Ja. Komt dus voor in, in dat deel waarvan ik toch, dan toch de minste denk dat is van dingen. Maar laat die nieuwe hoef nog helemaal niet in Goorlen liggen, maar een in heel van Beek. Ja, ja en ook niet openbaar tevoren liggen. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Dus kortom, het loopt allemaal door elkaar. De gemeente, na de burgers wordt de indruk gewekt dat het iets is van de gemeente voor haar burgers. Maar ze laat dat blijkbaar helemaal over aan dat bedrijvenbureau en controleert ook verder niks. Ja, ja. Ja, dus, Piet, ik stel voor ja. dat jij je volgend jaar aanmeldt als redacteur. Ja, als je dan toch ook weer een goede idee een ruime als het dan nog voor de bestaat. gemeentegids. Ja. Wie, wie, wie, wie, wie betaalt maar mij? Betaalt dan? mij dan. We luisteren het ooit hoor. Maar, maar, ik vind het grappig eigenlijk dat als er nou een, een goed stukje ja. over een molen ingestaan had, dan was het nooit aan het licht gekomen. Oh. <laughs> Ja. Nee, want dat had bij mij ook wel bij de pollenbak gelegen. Ja. Nee, maar ik heb ook gezegd, maar dat staat ook in het advies. Waarom, uh, we hebben een digitaal, daar ja, zitten we op. Dat is jouw voordeel, breid dat, dan, breid dat ja. wat uit, zorg dat dat er verantwoord is. Daar moet geen reclame voor bedrijven in. Nee. En wat erop staat, is onder verantwoording van de gemeente. Mm -hmm. Dit is een zootje. Ja. Toch? Nou, ja. dat heb je ook. Jij gaat dan. nou een, een oratie houden voor de gemeentegids uh, Joop. Nee, nee, helemaal niet. En? Ik zeg alleen van: ik, dit, dit, dat, dat soort dingen zijn mij in het verleden ook wel eens opgevallen. Maar daar doe je dan niet mee. Ik ben niet zo wel bespraakt en zeker niet met de pen als Pieter. Oh, nou, jouw wel. valt reuze mee hoor. Nee, nee, nee. <laughs> maar vroeger weet ik nog, en daar hebben ze op een hele keer: onder de bezienswaardigheden ja. in Gohle, daar stond de fusiale plaats. Bijvoorbeeld. Oh, ja. Die is er nu uit. Die staat nu onder nee. herdenkingen. Oh. Ik heb ja. op, op, op internet opgezocht hoeveel monumenten dat wij in Gool ja. hebben. Hè. Ja. Heel, heel ook. Ja. Ja. Niks. dat nee. ja, zijn ja. inderdaad heel wat. Oh. Rijksmonumenten ja. en gemeentelijke monumenten. En, ja. Dat is een oh ja, en, lange lijst. En, en er was nog het mooiste onder. Geniet, nee onder bezinswaardigheden of ik weet niet wat staat. De, de, de, nee, toeristisch. Daar staat alleen eh, www geniet in Goorlen. Oh, ja. Ja. En meer valt er niet te genieten in Goorlen, blijkbaar. <laughs> het is dan, nee, dan nee, we we het een mooi moment hebben we nog een nieuwe poort, hè? geen Ik vind ja. dat jij moet gekandideerd worden als eindredacteur van de... Nou, als, als einde, denk ik, van de gemeentegids, Want ik bedoel, dit, dit vraagt ook ja. een beetje om... Het wordt al, ge ja. al gerept hier, de internet... Ja. op internet zie je ja. alle bezienswaardigheden. dit vraagt een beetje aardig om bezinning of zo'n gemeentegist nog van deze tijd is ja. Ja. en of je niet toe moet naar de gemeente app Ja, je moet. Dus, je moet, je moet ik wil niet zeggen voor mensen die geen internet hebben dan is er gewoon een exemplaar te krijgen op de gemeentehuis ja. zonder allemaal die, die erom. en voor de rest dan, ja, ja. als iemand op, op vakantie aanvraag. gaat ja. vandaag naar, uh, ik weet wat, naar Barcelona dan, dan, dan, dan vijf minuten na de hand weten ze al precies te vertellen waar dat hotel ligt, hoe dat het het heet, wat het dit. Dat, dat zoeken ze gewoon op, hebben ja. ze lang gevonden Omdat te zien is hoe het ja. in elkaar is. Ja. Google Earth, ga je even kijken of die omgeving jou bevalt en alles. Nou, ja. eh, dus als dit nou betaald wordt door de adverteerders, dan kun je er eigenlijk weinig van zeggen. Dan kun je alleen maar een beetje sliep uit de ondernemers zeggen. Maar als dit gemeenschapsgeld kost, als, dit, als hier ook geld in zit van de gemeente van van de belastingbetaler, dan is dat toch een uh, kwalijke zaak hè? Ik vind Ik zie dat je ziet hier uh, mogelijkheden voor herbestemming. Uh, ben. Ja, ja, je ziet wel wat herbestemming. Ik Je ziet wel wat herbestemming. We gaan zeker ja. naar ons volgende onderwerp toe. We gaan naar Lietje. liedje. Oh, eerst naar een de trein rond verder van Daria ja, ja, Lohuis. over. <laughs> Hoi. De heel zicht vuur en de bielsen bent benteerd. De card is ben knipt en de spraak is mooi weer. Hij komt hier optreden. Dat was even een kleine reclamespot. Nou goed, we gaan verder met uh, Joop en Erik over uh, de log. Uh, zullen we het eerst uh, vanuit het uh, bestuur uh, eens bekijken? We weten dat, dat er uh, al lange tijd uh, uh, de poging gedaan wordt door het uh, oude bestuur om nieuwe bestuursleden te vinden. Ja. We hebben hier een keer in de Kringen. Uh, de voorzitter gehaald met, met uh, de, de penningmeester of secretaris en, en die uh, vertelde dat ze dat ze vertrokken. Ja. Toen hadden we hier toevallig ook een, uh, een, een uh, hoogleraar uh, rechten zitten, die we voor een ander onderwerp. Uh, ...kwamen aan de tand voelden en die, die keek heel, heel raar naar, naar die twee bestuursleden... ...en zei dat kan niet, je kunt niet uh, zomaar uh, vertrekken. Uh, je, moet, je moet zorgen dat er, dat er een, uh, een opvolger uh, is, een opvolging is. Mm -hmm. uh, toen hebben ze dat, geloof ik, uh, ja, zich te harte genomen. We hebben daarna vergaderingen gehaald waarin ze zeiden... ...nou, wij, wij doen het dan tot zo lang. Mm -hmm. Daarna was het, uh, nou, nou treden we af, maar we zijn nog interim. Ja. Uh, totdat ze ook werkelijk zijn teruggetreden. Klopt. Zonder dat er een nieuw bestuur was. Ja. Uh, en toen Gespelters zijn er vanuit de leden, vanuit de medewerkers, uh, is er, uh, uh, er. zijn jullie naar voren getreden, Joop en Erik en uh, nog iemand. Nee. Als ik het wel heb. Nee. Nee? nee. Hoe is het? Vertel. Het is een stap te ver. Nou, kijk, op dit plaats, van dat aftreden en niet aftreden van, van het voormalige bestuur. Ja, kijk, er zit een jurist zit daar hè, die vertelt dat. Uh -huh. Nou, wij allemaal stuk voor stuk Marcel zijn. de Jong. Precies. Dat was onze voorzitter toen, destijds. Je mag van ons niet verwachten als eenvoudige medewerker, hè, niet als, als, als rasbestuurslid, dat je dan zomaar eventjes zegt van... ...ja, jongen luister maar, dit klopt niet of dat klopt niet en dat kan niet en dus kan niet. Dat neem je dan maar eventjes voor koek aan. De rest van het verhaal wat je hebt verteld klopt. Dat komt op een heel periode, want er is geen bestuur. Een periode waarin dus het heel erg spannend aan het worden gaat. Het wordt gewoon heel erg spannend. Mm -hmm. Dan moet het nodige gebeuren, dan moet het nodige worden vernieuwd... dan moet het nodige worden overgezet van, van analoog naar digitaal. Dat kost klauwen vol met geld. Mm -hmm. ja, en dan gaat het niet hebben van een bestuur gaan zich wreken. Ja. Intussen hebben zich vier mensen, dus, waarvan ook een aantal logleden en oud-logleden... en mensen die ook heel dicht tegen het voormalig bestuur heel vroeger hebben aangezeten. Die hebben zich hard gemaakt voor een lobby richting gemeente... om te kijken of daar nog een paar cunia waren weg te toveren. Mm -hmm. Nou, dat is mislukt. Dat, dat, dat is... is Tom Brils onder andere? Dat is onder andere Tom Brils, ja. En dat is uh, Tim Appels en dat is hard ge... Ge... Dat heeft voorlopig in ieder geval nog geen positief resultaat. Mislukt vind ik ook nee, alweer zo. Nee, is nog niet. Nou, ja. oh, ik zeg dus met een opzet ja. mislukt, omdat ik dus de berichtgeving in het Brabant Nieuwblad... ...dat artikel wat er stond, log, op sterven na dood of zoiets... Ja, het dreigt, uh, ja, dreigt, dreigt te beëindigen. Ja, ik vond dat, dat bericht wat er in de krant stond, vond ik een beetje een beetje voorbare bericht... En waarom? Omdat dus die vier mensen die heel erg actief zijn momenteel, om linksom of rechtsom aan wat centen te komen om toch een deel van, uh, van deze log, om die uh, punt 1 voorzien te krijgen van andere apparatuur, die dus ook uh, uh, digitaal gebruikt kan worden, die digitaal moet worden, dat die daar bezig zijn om daar op de een of andere manier iets, iets proberen uit te halen wat voor ons allemaal stuk voor stuk het behoud van de lokale omroep betekent. Dan moet je niet met zulke berichten aankomen. Je moet niet zeggen dat het mislukt is. Maar ze, zijn, ze zijn nog bezig. Nou ze zijn infinity. met BMW in gesprek? Geweest. Geweest. En dat is definitief, uh, sorry, maar helaas, op dit ogenblik. Oh, die Tyler... zeggen, het college zegt, we hebben geen geld. En het is natuurlijk ook, ja, geld zat natuurlijk als je in de gemeente gewoon eens geld zat. Maar het is op dit ogenblik, dat weet je zelf ook, het is, het is een kwestie van pot. Hè? Even de knip op, op de... O, hoe is het hoe is het? de zak houden. Hand op de knip. Ja, ze de hand op de knip of... ja, houden. Maar die vier mensen zijn nog bezig. En ze zijn goed bezig. Die verwachten ja. wel wat van de medewerkers van de lokale omroep. Daar heeft Erik zich met name ook mee bezig gehouden met die, met die vier. Die heeft ze van advies gediend en die heeft uh, ideeën aangedragen en, mm -hmm. en noem het dan maar op. Maar uit alles blijkt dat op een gegeven ogenblik het ontbreken van een bestuur. dat is, dat is, dat is, dat is pijnlijk voor de log. Waarom? Omdat er dus diverse instanties zijn. Als je kijkt naar het, bijvoorbeeld de Olon, de overkoepelende organisatie ja. van landelijke omroepen. Uh, lokale omroepen. Als je kijkt van. Naar, naar, naar de verhouding tussen de gemeente en, en, en, en de lokale om. Als je kijkt naar de verhuurder van de, van, van de ruimtes waar wij in zitten. Ja. He, dat je dus nu al heel zachtjes hoort van, dat er boven iemand de directeur zit van, van het Jammerbezoo. Je zegt van ja, ik zou bijvoorbeeld niet weten op dit ogenblik waar ik mijn rekening niet kwijt moet. Ja. Dus dat, dat vrees ik op een gegeven ogenblik. Nou, toen hebben Erik en ik. En naar de hand ook Barend gelukkig, Barend van der Lauw. Dat, uh, die zijn wat aan het rommelen gegaan en wat aan, aan, aan het rondkijken geweest. Van, kunnen we dan niet komen voor de time being? Want dat, om een soort van interim bestuur uh, te ja, vormen, waardoor ja. in ieder geval de rekeningen betaald kunnen worden, de, de, de ledenadministratie op peil gehouden kan worden, contacten met de Orlon op peil kunnen worden, misschien dat we nog een keer op bezoek moeten bij de burgemeester of bij, bij de gemeente, dat soort dingen meer. In dat stadium verkeren we nou, zonder dat we dus die vier mensen die. Uh, ...die nog steeds keihard bezig zijn en volgens artikel Die zijn niet afgeserveerd? Zijn niet, nee, gelukkig geluk, geluk, geluk niet. En wij hopen ook alleen dat als ze dus via de politieke... ...niet via de, de, de BMW, maar aan de andere kant... van de raad. Precies, via de politieke partijen die ze allemaal stuk voor stuk zijn ingesproken... ...op één of twee nagelopen, maar goed. Dan zie je dat er mogelijk, zien hun daar mogelijkheden in. En dan willen zij ook wel En dan willen ze dan waarschijnlijk ook nog wel besturen ook. Dus je, er moet er nu geval alles maar voor, voor twee, drie maanden, bij wijze van spreken, een, een, een interim bestuur. Ja, de komen. ledenvergadering moet, moet dat wel. Uh, wel uh, die, jullie moeten gekozen worden. Ja, ja. ja dat is sowieso. Maar even terug naar, uh, naar, naar de afwijzing. Kijk, ik kan me heel, heel goed voorstellen in, in deze tijden dat iedereen uh, een, een, een stapje terug moet. Uh, onzekerheid aan de horizon. Het, de mist is, uh, is op zijn plaats, dat zou ik zeggen. Een soort ja. euromist. Mm -hmm. En uh, ja, dat de gemeente niet meteen zegt van, uh, alsjeblieft, uh, ga je gang. Hier is, uh, hier is het gevraagde. Uh, alle verenigingen moeten een stapje terugzetten. Dus uh, de gemeente wil eigenlijk ook horen van, nou, uh, hoe relevant is, is nog de lokale omroep uh, in, in Goorlen? Ja. En op zich uh, vind ik dat een heel terechte, heel terechte vraag. Ja, maar ook uh, tegen de achtergrond van, van de onzekere tijden en... en uh, ja, moet er toch belangrijk gevonden worden dat er uh, toch een platform is in de gemeente. Uh, en ja, daar moeten wij dan ook steeds meer willen zijn. Hè? Niet alleen op deze prachtige maandagavond. Hè? Maar uh, met een hogere frequentie en uh, met, met inzet van meer en modernere middelen. Dat je toch een, uh, een platform hebt voor de gemeente. Uh, voor de, en dan bedoel ik de inwoners. Hè? Dus niet voor het gemeentebestuur, maar de gemeente en haar inwoners. Zowel beide, ik sluit niemand uit wat dat, daar in die zin, uh, dat, je, dat je van gedachten kunt wisselen en dat je die, die, die communicatie in de gemeente eigenlijk een, een duw kunt ja, geven. Oké, okay, Goed, dat ja. is al een soort pleidooi, maar dus, ja, okay. nu dient zich de vraag aan, dat is de existentiële vraag, heeft de lokale omroep bestaansrecht? Ja. Uh, ja, ja. Hebben we behoefte aan een lokale omroep? Blijven we, dat nog steeds, blijven we daar nog steeds ja op zeggen? Dat is de vraag. Dat is, en gaat die dat onderzocht worden, die vraag? Nou ja, gaat die onderzocht worden. Kijk, het is ook een stukje in de krant met die toonzetting. Uh, ik verdenk het Brabants Dagblad van uh, dat ze gewoon in de archieven hebben gesnuffeld en de datum veranderd. Want een dergelijk stukje is het, is het natuurlijk bij herhaling geweest. Hè? Nou loop ik niet zo heel lang mee in Ze dus Pas sinds 1996 ben ik inwoner van deze mooie gemeente. Och, dat is nog niet lang. Hè. Nee, nee, dat is niet lang. lang nee. Nee. Maar ik... ik uh, <laughs> Op de zoveel jaar komt er, een, uh, uh, komt er een onderzoekje, 2001 is het laatste wat ik gevonden heb, maar ik weet zeker dat daarvoor ook verschillende mensen de pen ter hand hebben genomen en gekeken hebben van ja, hoe moet dat nou met de log? Uh -huh. de, de, de log is sinds haar bestaan denk ik heel vaak op sterven na dood geweest. En dat is een positief gebeuren, want dat betekent dat er toch altijd weer iets gevonden is om het, uh, om het weer vlot te, te trekken, hè? Om... Uh -huh. Dus ik, ik, zie dat wel, ik zie dat wel hoopvol in krakende wagens. Ja, Maar dat is een antwoord van, ach ja, dat is al zo vaak gezegd en gedaan... ...en we zijn toch telkens weer opgekrabbeld en we zijn doorgegaan. Maar nee, echt een serieus onderzoek. Hoe zou dat eruit kunnen zien? En zou je dat wel aandurven? Ja, dat is meer een gewetensvraag. Ik zeg ja, dat durf ik wel aan. Ja, mm -hmm. het is wel een onderwerp wat landelijk speelt... He, ja, de, ja, de, de, ja. de positiebepaling van de, van de derde laag in de publieke bestel, daar gaat het mm. eigenlijk over. Ja, ja. ja dat is landelijk een, een vraagstuk. Ja. En ja. zeker tegen, tegenover het internetgeweld en de, de, ja. de, de, de makkelijke bereikbaarheid van informatie eigenlijk voor iedereen. Uh, ja, heeft, heeft eigenlijk, vraagt om een nieuwe positiebepaling. Mm -hmm. Want ja, we, we, we, we behalen het daar wel in Tilburg. Bij de lot speelt hetzelfde, meen ik, of niet? Nou, die Kijken, die, ja, die ja, hebben altijd ruzie gehad, he, die zijn, ja. in en, en, Ze staat nu directeur op normatief, maar ja, voor de rest... Betreft, Kijk, ik ook. heb me wel eens afgevraagd, in die barre tijden is er dan nooit een uh, driftig... Werk geweest om die omroepen wat samen te voeren, al was het maar over de technische middelen. Ja, nou, dat is ook geen wat ik gepleit heb, want dat, dat bericht in het Babelsdag was, was er niet uit. Of er hing al een juffrouw aan de telefoon van het Babelsdag. Meneer, wat vindt u daarvan? U als logmedewerker, u als radiopresentator, en wat vind je daarvan? Ik zei, wat moet ik daarvan vinden? Ja, heb je dan een tweede kans volgens u? Ja, kijk, iedereen krijgt een tweede kans, wat mij betreft. Maar hoe kijken we ze tegenaan? Daar laat ik me niet over uit. Ik ga niet in allemaal soep liggen te, te rommelen. Dat mm. doe ik gewoon niet. En we hebben meer dan genoeg uh, aan ons eigen lokale mm. ja. ja, En samenvoegen van technische middelen. Ja, dat, lijkt, dat, dat, dat lijkt interessant. Ja. Kan het ook zijn op, op, bepaalde, op bepaalde zaken. Hè? Zeker nu ook internet uh, onderling gebruikt kan worden. Om, yeah, uh, om, yeah. om, om, om investeringen te delen. Maar... Uh, ja, heel vaak is toch de, de. Om maar iets te noemen wat, wat recent is: de intocht van onze Sint. Ja, uh, ja. ja die gaat toch. In al die dorpen, in al die kernen, eh, eigenlijk eh, gelijktijdig van start. En als je dan zegt, ja, we maken daar een geweldige rechtstreeks reportage van. <lacht> ja, dan wie het eerst komt wie het eerst maalt. En ja. zo heb je met meer evenementen, eh, ligt dat toch vaak dus, in, de, in dezelfde periode. En dan, ja, dan houdt het op met het profiteren. Toch, en eh, je van veel, maar kan je tegenwoordig toch is, toch, als je echt het goede, van die te, van die goede digitale de, cameraatjes dat niet ook heel veel doet met losse uh, simpelere cameraatjes. Ja, je hoeft toch niet ja. altijd zo'n heel bezwaai te hebben, denk ik. Nee, maar ik okay, weet maar dat niet is dan kom je precies op het punt waar Erik op doelt. Van, zijn er dus mogelijkheden om op een andere manier dus jou, ja. uh, jouw product uit te sturen? Blijf toch dat je iets nodig hebt. Ergens een, een, een, een, een, een, een situatie als hier hebben. Van, wat het hart van, van de techniek is. Dat ja, je, zeker. Ja. Ja. Kijk, en, ja, of het nou digitaal is of niet. Ik heb ook wel eens afgevraagd: van, is op dit ogenblik. De omschakeling van een uh, van uh, analoog naar het digitaal is dat op dit ogenblik is dat zo, uh, zo prioriteit één of kunnen we daar misschien nog een paar jaar mee wachten? Waarom moet radio en televisie bij wijze van spreken beide tegelijk? Vraag die ik mezelf nee, heb afgesteld me me gesteld, hoor. Ik begreep ja. uit het artikel dat uh, het uh, volgend jaar digitaal moet zijn. Klopt dat? Nou, niet dat ik weet dat het nee, dat een verplichting opbreekt. Nee. Nee, het is natuurlijk wel zo van als je dus uh, ...niet digitaal gaat uh, uitsturen... ...dan ben je dus gewoon een aantal van je potentiële luisteraars... ...en kijkers bij je kwijt. Waarom? Ja. Om een doodsimpele reden van iemand die op dit ogenblik... ...een prachtige digitale televisie koopt... Ja. ...met alles erop en eraan... ...en zeker die van meneer uit Eindhoven... ...die uh, daar waar je een code voor moet hebben... ...om te kunnen omschakelen naar een analoog kanaal... ...en dan kun je de log weer ontvangen. Uh -huh. Mensen die het niet hebben... ...en de moeten niet nemen om daar een extra kabeltje aan te laten maken... ...voor een analoge ontvangst... ...die zitten nu tegenover ons... Uh, ze vertellen van, ja, mooi zijn jullie, hè? wel eh, 12,5 euro per jaar zoeken, maar, ja. vangen, maar ja. wij krijgen dus de log niet meer. Ja. Maar zelfs, nee, zelfs nee, dan toch, denk ik, wat, wat bij die analoge nou gebeurt, is dus een aantal zenders zijn er gewoon afgegooid. Ja, zijn ook ja. Als, ja, en dan ook. neem ik aan dat de loog er ook niet meer op komt, niet bij de analoge dan zeggen die weer van dan moet je ja. maar digitaal gaan. Ja, daar ja. zit dan nog een leveringsplicht. Ja. Maar als je, als je het publiek, de potentieel publiek afneemt, dan, dan heeft dat gewoon een desastreus effect op je toegevoegde ja. waarde ja. als je via dat kanaal blijft uitzenden. Ja. Ja. Dus op het moment dat je niet, niet die omschakeling weet te maken, ja, dan, dan weet ik het antwoord op toegevoegde waarde heel mm -hmm. ras. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Niemand gaat dat doen met een code zitten zoeken en een bekabeltje... Ja, maar nou, ik ken wel nou. mensen die dat wel doen. Nou ja, ja. maar dat, maar dat kan er alleen er maar... bij de PV's groot. van die meneer het uiteind houden. Dus, ja, ja. ja. ja het is, en, maar is er ook... Een, ja, het, het is een, een paper... door die vier gemaakt, of door jullie gemaakt... dat je zegt, nou, als er allemaal een beetje slip loopt... Hè, met die apparatuur... hoe willen we de log dan inrichten? Willen we hem inkrimpen? Willen we... Nou ja, bijvoorbeeld alleen de radio overeind houden, of juist absoluut niet. Ja, Kijk, of... alles wat je daar nou op dit ogenblik over zou zeggen, dan loop je dus die vier mensen die zo keihard bezig zijn op dit ogenblik. Mm -hmm. Of om de log de middelen te verschaffen en straks ook mogelijk nog bestuurslid willen gaan spelen. Die loop je gewoon voor de voeten. Mijn mening is duidelijk, ik durf dat rustig te zeggen, ik heb in de vergaderingen die we over gehad, hebben heb ik continu gepleit van jongens, tv is te duur op dit ogenblik, bovendien... Het is een medium wat uh, beschikbaar is voor een, een vrij gering aantal medewerkers. En dat is jammer. Nee, zeggen hun dan, maar waar wij moet, onze inspanning moet er ook op gericht zijn: dat we dus de TV-poot, mm. dus van regisseur, cameraman, geluidsman, lichtman en zo, die moet meer medewerkers aantrekken. En wij zien daar mogelijkheden voor. Nou, wie ben ik dan om zo op dit ogenblik voor de voet te Nee, maar jij bent nee, nee, nee, een nee, radio-man, hè? Ik ben, ik ben, ja. En Erik ook, hè? Ik ben puur nou, radio man. Ik heb, dat, dat, ik dat heb een groot goed. hart. Groot hart. Ja, ja met vele omleidingen, dus ik, ik kan er nog wel wat bij hebben. <laughs> maar uh, ik denk in deze tijd, hè, dus waar, waar eigenlijk iedereen zijn eigen regisseur kan zijn, die daar ook de middelen voor heeft. Ja. Uh, hey, ja, het simpelste doen, telefoontje, kan er meer mee uh, als, als, als met uh, een van onze oude camera's. Ja. Uh, het, het is uh, denk ik de kunst om. Uh, uh, om een breder, uh, breder medewerkersbestand, en dan bedoel ik eigenlijk de, ja. de, de, de soort de korttijdelijke, de goorenaar, de, de, de, de rillenaar, de uh, moet, uh, moet, moet, moet weten dat als hij met zijn verhaal, met zijn bijdrage ja. bij de log komt, dat dat uh, gedeeld wordt in goorenaar. Ja. En dat dat het platform kan zijn waar Goorland communiceert, of waar Goorland de nieuwe, nieuwigheden uitwisselt, of, of, of het publieke debat aangaat. Ja. En ja, daar kun je je heel veel bij voorstellen, diepgaand, maar ook oppervlakkig. Je moet, je moet, mm -hmm. je moet die. die, die ja. He, wat wat de, de Gohler zegt: re, recreatieve poort voor de omgeving, moeten wij eigenlijk de, de, de, de poort zijn naar de communicatie daarover. Mm -hmm. En ja, dat vraagt wel het een en ander. Ja. Maar ja, het, het, het, het probleem is gewoon, als je dus kijkt naar je, naar je medewerkersbestand, en ik hoef maar naar links en nog meer naar rechts te kijken. Iedereen die dus op, op, op een behoorlijke manier nog iets aan, aan, aan, aan communicatie doet via dit medium, met zijn radio, met zijn televisie. Ja, er zijn allemaal mensen die, die de, de 81 gepasseerd zijn langzamerhand. En, uh... keek ja, uit. één been in het graf, één been in het graf. <laughs> daar kun je ook dus niet meer de inspanning van verwachten zoals het vroeger was. Dat weet jij ook nog in, in de beginperiode, 1972, 1973 19, 19, of daaromtrend. En toen we allemaal nog jong waren. Dus je zult het ook heel erg moeten, op, uh, moeten gooien. op de vernieuwing, verjonging van je medewerkingbestand. Maar al zou je al een stel mensen die net met de vut zijn. begin 60 erbij hebben. en dan natuurlijk liefst. Uh, ja, een beetje van die uh, hobbyisten, puur sang, die nou, met zo'n camera hebben genoeg, want, he? We moeten wel Nee, hebben maar ik bedoel, die het leuk ja. vinden om als ze in het dorp lopen of horen iets, of ja, juist, een stuk ja. die daar met de camera heen gaan en dat juist. doen en dat inleveren en zeggen: God, Erik of Joop, ja. of kan mij het schelen wie. Dit is nou leuk voor het programma, Ja, dat is wel leuk dat, eh, dat de, politie... uit, de politiek. zichzelf uit. De politiek die gewoon toch naar je luistert hoor. Ja, eh, ik las dat, dat vanuit de lijst Reel Goren, Jan van Gulik. Daar eh, wordt gezegd van nou ja, eh, waar willen, eh, ja, willen ze weg? Ja. Eh, en ik begrijp dat, dat eh, hij positief gestemd is. En daar houden we ons ook maar een beetje aan vast. Ja. Ja. Ja. Maar er schijnt, de heel voorzichtige uitgedrukt, er schijnt zich een politieke meerderheid binnen de partij af te tekenen voor op de een of andere manier behoud van log ja. in, in, in, in al zijn glorie. <coughs> Nee, maar dat is werk voor die vier mensen. die. Ja, ben. dat is werk ja, voor die vier nieuwe. Ja. Ja. Ja. Ondertussen wat wij te doen hebben is zorgen dat we aanspreekbaar zijn op de een of andere manier. Hoe we dat gaan oplossen, dat weten we niet. We gaan eerst een gesprek organiseren met het oude bestuur. Want dan moeten overdrachten moeten worden geregeld. Ja, want je, je kunt niet aan de gang blijven natuurlijk. Je zult uh, toch iets moeten, moeten gaan doen op, uh, uh, op het... Uh, uh, nee. Dan moet ik even kijken. Ik had het geschreven, want ik kan het nooit onthouden jongen op het uh, programma, programma, programma, programma, programma bepaald orgaan. Dat zijn mensen in de golen die dus uh, op een gegeven moment bij de log komen aanzakken van je moet eens wat meer gaan doen aan sport. Ja, dat functioneert, dat, dat programma bepaalde programma Ja, het ja dat, functioneert. dat functioneert. En moet ook zo om zoveel tijd, moet dat per se een vergadering houden. Nou, met name, Joop, dat mag nog wel gezegd worden. Ik bedoel, het oud-bestuur heeft dan wel uh, gezegd, ja, we, zei, we, we zitten nu in ons zesde jaar en dat idee hadden we zelf niet toen we begonnen. Dat dat nog zo lang zou, uh, zou duren. Maar die hebben zich wel hard gemaakt om, uh, om, om ook mee de vorm te, te gaan geven en de log te blijven ondersteunen. Ja. Met name door een zetel te nemen in dat uh, ja, in BBO, ja, programma ja. Begeleid, ja. Of bepaald programma. PBO, kort gezegd. Nou, je maar PBO, dan zit het ja. wel altijd goed. Maar nou, het leuke was van, kijk, uh, ik heb nooit gedwongen omdat er bij de tv problemen waren. We hadden twee cameramensen die waren ongeveer dezelfde de tijd. Lagen in het ziekenhuis om een pacemaker te krijgen, krijgen ingestopt. In, in, in, in en toen, ja, wat nu? Nou, dan maak ik een programma. Dan ja. heb ik zelf voor de televisie, heb ik met een paar mensen heb ik een programma gemaakt over wat nou te doen op, 1, op, 1 november, op 3 november wanneer die stripkaart gaat verdwijnen. En ja. Snappen wij nog wat van kaartjes kunnen verkopen. Ja. Daarin heb ik laten vallen van ja, allemaal leuk en aardig die chipkaart voor de bus van, van, van Goorlen naar Tilburg. Maar waar laat ik in Goorlen mijn chipkaart op? opladen? Ja. Ja. Ja. Albert Heijn misschien? Ja. Nee, nou, de politiek die papieren. is er bij de, tijdens de algemene beschouwing is niet meer gekomen uiteindelijk. Ja. Dus ze hebben het goed gehoord. Het is een, nee. een van de weinige moties die zijn aangenomen. Ja, ja. dat bedoel ik. Ja. En ik, ja, ik ben wel zo eindelijk om te zeggen... Van, ...dat heb je toch zelf de nou, vinger in het pak Nou, dat is toch gehad. wel mooi, hè? Dat is ja. toch een mooie ja. succes. Ja, dat is hè? helemaal mooi. Ja, we ja, ik toen dacht... Nee, ...een belangrijk deel van de tv-tak is al gedigitaliseerd... ...maar dan niet op verwachte wijze. <laughs> <laughs> maar ik denk, ik denk ook dat dat dan toch onderzocht moet worden... ...naast het financiën wat allemaal moeilijk is... ...of een verjonging van de, van de mensen die eraan werken... ...ook nog een, een duidelijkheid over de doelgroep... ...die je nog wel of niet bereikt... Ja, nou ja. geldt daar ook het criterium van de 81ers voor, bij wijze van spreken? Ja, misschien nee, nee, nee. Okay. Nee, er, zitten, er zitten ook jeugdige initiatieven. Met name dan ja. in dit geval bij de, uh, bij de radio. Uh, of op, op het zondagavondprogramma, uh, ja. Le Init. Uh -huh. hè, dat is uh, toch iets wat je zegt van nou, een 81-jarige die gaat daar niet naar luisteren. Nee, nee. zou nee, nee, nee. wel nee. We eens kunnen. Iemand die moet je, je die al Elf, ja. je die uit, nog wel 11, ik was examen. pas bij een boekhandel in het. Gewest. Oh, wat mooi, wat mooi. En dan lag, daar lag een boek. Ik zeg, ik zeg wat is dat voor een boek? Ze zei, nee, nee, nee, dat is niks, niks, niks voor u. Ik zeg, nou, dan zal ik het schouw kopen. Dus je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Nog een laatste vraag. Wanneer, gaat die, die, die, die, die leden, wanneer komen die leden bij elkaar om dat interimbestuur te kiezen? Nou, dat zal, dat zal tussen nu en, en, en, ik schat, in een week of zes zal dat gebeuren. In een week of zes. Is er nog ja. geen datum uh, nee, vastgesteld? Nee, Hoe komt dat? Een heel simpele reden van dat het organisatie nodig heeft, punt 2. Dat we dus uit de groep mensen die zich nu bereid hebben gesteld om te zeggen: van nou, als dat niet anders kan, dan willen wij alleen voor de time being ad interim zijn. Ja. Maar die, die zijn toch bekend? Dan ben jij dat, Erik. Ja, en ja, en ja, het zit dan wel aan de kant ja, van de Ja, Dus die hoeven toch niet, dan hoeft toch niet meer georganiseerd te worden? Nee, nou ja. Behalve dan een datum. Wel, ja, dit is nou goed. Ja, ja, ja. En, uh, wat nu voor staat, is, is inderdaad de afspraak met het, uh, het scheidend bestuur, ja. zou ik maar even zeggen, ja. Ja, om, om, uh, die oven, dus om die, papier, om, om die papieren, ja. papierwinkel uh, ja. te inventariseren ja. ja. Wel wat moet er allemaal en waar allemaal. Ja. En, en dan moet uh, dus de ledenvergadering uitgeschreven worden. Goed, we gaan er langzaam uit. Hè. We wil ook nog wel netjes afkondigen. Uh, kortom, wat er daar in de krant stond, was niet helemaal juist. Dat het is, is Zo juist als het maar zijn kan. Dat is voorbarig. Maar, nou, voorbarig op zijn minst. Nou, ja. we gaan eruit. We hebben weer een interessante kring gehad. Dankzij Piet Erks, Job Nathrop, Erik van Poppel. De technische assistentie van Nick Rulaert was onberispelijk. We, dit oh. was Golse Kringen, Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Zo is het.